Kijk, luisteraars, dit is het tweede deel, helaas uh, is de opname ineens uh, gestopt, helaas. www.jamendo.com, daar kunt u alles gratis downloaden en een kleine bijdrage is gewenst. En uh, dit is uh, alawaradio.nl en ik ben DJ Jaap.